1 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De Grieken gaan waarschijnlijk pas in april naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Daarmee krijgt de interim coalitie-regering zo'n twee maanden extra de tijd om een omvangrijk bezuinigingspakket door te voeren. Tot nu toe hielden de conservatieven vast aan verkiezingen in februari, maar die zijn bereid tot uitstel. Vorige maand stapte de socialistische premier Papandreou op vanwege de grote financiële problemen in het land. Daarna vormden de socialisten en conservatieven, samen met een kleine rechtse partij, een coalitie om Griekenland door de schuldencrisis te loodsen. Niet alleen moet er flink worden bezuinigd, de Griekse regering moet ook belangrijke onderhandelingen voeren met banken en andere schuldeisers over de kwijtschelding van een deel van de Griekse schuld. In het centrum van Den Bosch is een schip tegen een sluisdeur in de Zuid-Willemsvaart gevaren. De deur is daardoor beschadigd en kan niet meer worden gebruikt. De scheepvaart op het kanaal tussen Veghel en Den Bosch is voorlopig gestremd. Vannacht wordt er een hydraulische arme aan de sluisdeur gezet, zodat die weer kan worden bediend. En dan kan ook het scheepvaartverkeer in de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch worden hervat. President Obama gaat het congres deze week vragen het schuldenplafond met 1200 miljard dollar, ofwel 8% te verhogen. De federale overheid heeft een nieuwe uitgavenlimiet van ruim 15.000 miljard dollar alweer bijna bereikt. Die limiet kwam op 2 augustus tot stand na veel politiek gesteggel tussen Obama en de Republikeinen. Waarschijnlijk komen er nu geen politieke problemen, omdat het congres in augustus al in principe al akkoord is gegaan met de verhoging die Obama nu wil. Inmiddels zijn de partijen nog geen stap dichter bij een oplossing... van het Amerikaanse schuldenprobleem gekomen. Het weer vannacht bewolkt. Het kwik daalt tot een graad of vier. Overdag eerst zon, maar in de loop van de middag wordt het bewolkt... en gaat het een beetje regenen. Middagtemperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna, Plex Bolmeier en niet alleen, want mijn gast Aal Snijders zit hier ook nog steeds. Um, dat is prettig, dus die blijft tot twee uur meepraten. Maar u kunt ook meedoen thuis. Mijn vraag is eigenlijk wat beschouwt u als de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar? Nou, dat mag u persoonlijk beantwoorden. Of ten aanzien van de politiek. Nou, er is nogal wat gebeurd. Um, wat, Peter, wat vind jij eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis... van het afgelopen jaar? Uh, in, in de wereld? Nou ja, of, uh, of, ja, yeah. of in jouw wereld? Dat, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou, ik, uh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Maar wat ik wel een heel, iets heel uh, intrigerends en belangrijks vond... dat was de laatste weken van Gaddafi. Zoals die zich gedroeg... En wat hij zei allemaal, dat was volgens mij gewoon Shakespeare. Ja. Dat was een waanzinsact met... Eh, King Lear modern. Ja, precies, ja. Zoiets. Ja. En, dat hij, en dat het ook dan nog in het echt gebeurt allemaal. Dat hij, Waar we bij eh, zitten, ja. Ja, en dat hij in een rioolbuis op een ja. gruwelijke manier aan zijn ja. einde komt. En daarna... Eh, dan, dan, wordt het theater, dan wordt het politiek theater op dat moment. Ja. Maar vooral, dat, maar vooral die tijd daarvoor, dat hij als een schim daar in ruïnes stond te raaskallen en te orakelen en zo. Dat was echt Shakespeare. <laughs> nou ja, de val van de vorst ook natuurlijk. Ja, dat... al dat soort dingen daarbij. Ja. Goed, u kunt dus bellen met uh, verhalen over wat u heeft meegemaakt zelf, wat u het echt het belangrijkst vond. Maar ook over wat u het belangrijkst vond in de waarneming van... Uh, van de media en het nieuws. Het telefoonnummer is 0800-1121. 0800-1121. U kunt e-mailen. U kunt twitteren. U kunt zoveel dingen. En wij houden het allemaal bij. Maar ja, als het even mee zit. Maar ik wil ook nog wel meer verhaaltjes horen. Want we hebben er pas twee korte verhaaltjes. Ik dacht, we gaan gewoon tien... Korte verhaaltjes horen van Snijders, ja, maar er zijn er we pas hebben, twee. Daar hebben we niet genoeg tijd voor. Dan moeten we tot vier uur hier blijven zitten. En na ons komt de EO, dus dat lukt niet. Nee. Maar je hebt er nu nog weer eentje gevonden ja, ja de nee. laatste bundel, een ja, handige dromen. Ja, en dat is het stukje handgeld. En dat uh, uh, wil ik even inleiden, omdat uh, ik dus vorig jaar... De, de, de, of eigenlijk dit jaar, hè, maar vorig jaar werd het bekend... heb ik ja, die prijs gekregen. En naar aanleiding van die prijs... De Constantijn-Huygens-Prijs. de Constantijn-Huygens-Prijs. Ja, Constantijn belangrijke prijzen, de ja. is in Nederland. Ja, ja, ja, ja, dat heeft een enorme uh, indruk op me gemaakt. En dat heeft mij ook heel erg doen stijgen... in, in een mistig, grijs gebied. Namelijk het gebied van de pikorde. En... Uh, en in dat kader belde de KRO me op. Toen ik die prijs ook net gekregen had... Oh ja, gewoon de volgende dag. En vroegen of ik in een programma op Radio 4... de ochtend van 4 zo'n verhaaltje wilde voorlezen. En of ik een verhaaltje had waar muziek in voorkwam. Want het is een muziekprogramma, Radio 4. En toen heb ik een dit stukje voorgelezen. Het heet Handgeld. Ik ging dus zoeken naar iets wat... Ja, ik... Heb ik iets over muziek? Ja, heb ik iets <laughs> over muziek. En uh, dat vond ik toen. En dat heb ik voorgelezen. En dat vonden ze zo aardig dat ze me daarna gehouden hebben. En ik uh, schrijf... Uh, ik, ik lees sindsdien elke... Uh, Eén keer per week op vrijdag. Nu gaan ze het veranderen in het volgend jaar. Op dinsdagochtend lees ik dat van. Dus eh, dat is een klein, belangrijk gebeurtenisje voor me. Dit verhaaltje over muziek. Het heet eh, Handgeld. Een volksbuurt. Het volk bestaat voornamelijk uit Turken. Ze zitten op bankjes en roken sigaretten. Voor de Lidl zit een Turk-accordeon te spelen achter een schoenendoos. Er nadert een mooie jonge vrouw met twee kleine kinderen. Zij stuurt het jongetje met geld naar de schoenendoos. De, muziek bedankt, oh nee, de muzikant bedankt met overgave. Als ze in de winkel verdwenen zijn, pakt hij het muntstuk uit de doos... en drukt het als een scheerkwast van oor tot oor langs kaak en kin. Ik heb, mijn antropologische, ik heb met mijn antropologische oog een ontdekking gedaan. Mijn vrouw is niet onder de indruk. Ze zegt dat het handgeld is, het eerste geld van de koopman. Zo wordt het gezegend. In Holland gebeurt dat ook. Ik ga naar de Turk toe. Hij verstaat me niet. Hij is een Bulgaar. Hij zegt, ik niet werken. Ik muziek. Ik zeg, muziek maken is werken. Dat verstaat hij. Hij spat uit elkaar van vreugde. Hij concurreert met de zon. Hm. In Deventer speelde het zich af. In Deventer heb je grote wijken waar uh, veel Turken wonen. Zo'n beetje de eerste concentraties Turken in Nederland... kamen volgens mij naar Thomas' drijver Verbliva. Een enorme blikfabriek in Deventer. En die zijn daar natuurlijk blijven wonen. En die wonen in, uh, in wijken daar. En. Uh... Nou ja, ik ben een allochtone-expert. Want op de politieschool heb ik uh, in een tijd lesgegeven. dat er ontzettend veel allochtonen bij de politie kwamen. En die moesten extra Nederlandse aandacht van de leraar Nederlands hebben. En dat gaf ik ze, dus ik ben echt uh, een uh, ja, ervaringsdeskundige. Ja. Wat is nou de mooie zin in dit stukje? Voor jou? Oh, wacht even. Wat zou de mooiste uh, stuk. Ja. Nou ja, het grappige zinnetje. Hij verstaat me niet. Hij is een Bulgaar. Vind ik wel een... een aardig. Ja. Het is helemaal... Ik, ik kom tamelijk vaak in, in die buurt. Omdat er ook... Uh, een pleintje is waar de Lidl is. Maar dat zijn allemaal verder Turkse winkels. En daar ga ik vaak in een Turkse winkel vlees kopen pas nog. Of brood. Er is ook een speciale een bakker en zo. Ik heb een hele eh, alweer romantische en oppervlakkig soort... Eh, sympathie voor buitenlanders en voor dat soort buurtjes en zo. En omdat ik ook een burgerlijke huismus ben... en heel bang en diarree krijg... als ik de grens over moet... vind ik het ontzettend prettig dat ze hier komen wonen. <lacht> en, en, en al die dingen gaan doen. Al die exotische <lacht> dingen. En ik loop dan gewoon... En, en, en, Veilig in het buitenland. Veilig hij, in het buitenland. Hij, hij concurreert je met de zon. vind ik wel mooi. Oh ja, of ja, is, ja. Dat te, is dat dan ja, te groot? Ja, is misschien een beetje te, te groot. Ja, ja, ja. ja. Ben je uitgeschoten? Maar hij was heel uh, blij, die man, dat ik zei dat muziek maken is werken. Ja. Huh? Nou, kom ik terug op waar ik voor het hoorspel uh, van het bureau even op, op wilde. Zo van, ben je niet in verzet met de wereld? En daarmee bedoel ik dan dat je stukjes schrijft die nergens over gaan. Dat laat je je ook vaak op, vaak op voorstaan. Een bundel heet, uh, het is belangrijk dat ik niet aan lezers denk. Dus dat hele idee van, het is niet... Het gaat nergens over. Het is niet, niet een bepaald doel. Ook al heb je dat stiekem natuurlijk wel. Dat die gedachte, dat is toch in oppositie met de wereld... zoals we die leven namelijk, waarin winst gemaakt moet worden... waarin het allemaal nuttig is, waarin het juist allemaal wel een doel moet dienen. Ja, dat wel. Je bent ja. toch een, gewoon een, een protestzanger eigenlijk. Ja, dat wel. Maar bijvoorbeeld, dan moet ik je toch iets zeggen... Uh, op die uh, eerste bundel, belangrijk, die werd besproken door verschillende mensen. Onder andere door Jacques Vogelaar in de uh, Groene Amsterdammer. En dat was wel aardig. En die uh, schreef dat die verhaaltjes, uh, ja precies weet ik niet meer... maar dat die verhalen wel samen iets zijn. Veel meer dan dat ze... Uh, Persoonlijk. En ik herinner me dat ik het uh, niet uh, goed las. En ik kende hem. Ja, ik weet natuurlijk wie het was. En dat het een, uh, een belangrijke uh, uh, theoreticus is. En dat hij uh, gevreesd moet worden. <lacht> uh, door mij in ieder geval. Maar ik uh, uh, interpreteerde dat als een, uh, als een um, beetje zure en slechte uh, bespreking. En toen ontmoette ik hem... Uh, uh, een keer voor het eerst in mijn leven ook nog op een heel bijzondere manier, want ik uh, las dus voor in Perdue in Amsterdam op de Kloosjesburg, er is een zaaltje achter, het is een poëziewinkel en daar kwam uh, Vogelaar uh, en later bleek speciaal om naar mij te luisteren nou, als ik dat geweten had, was ik, al, had ik, was ik al heel anders geweest. Maar toen sprak ik later met hem. En toen was hij er zeer verbaasd over dat ik zei... dat ik dacht dat het een slechte recensie was. Ze hij is helemaal geen slechte en Toen heb ik hem later nog eens. En toen was hij eigenlijk de eerste geweest... die, heeft, die er de nadruk op heeft gelegd bleek dat het... Om dat geheel van dingen ging. Later heb ik ook veel dingen over dat korte verhaal. Heeft hij een heel boek geschreven. Dat lees ik heel vaak in. Het is heel veelzijdig. Komt van alle kanten komt die kennis op je af. En dan begrijp ik dat. Dus in die zin het, is het niet zinloos. Begrijp je. Maar is het zonder dat ik het weet. Is het een... Uh, volgens hem een coherent oeuvre waar alleen mensen van zijn, denk ik nu, dat vindt hij zelf niet maar met zijn aanpak greep op kunnen ja. hebben en wat is dat dan, dat grotere geheel? ja, dan kun je natuurlijk ook nog zeggen, dat grotere geheel is hetzelfde wat jij blijft hetzelfde wat jij nu zegt ik weet eigenlijk niet wat dat, wat dat uh, groot ja. ik denk het wel, ik denk dat je ja, het dat... wel weet eh? ik denk dat je dat wel weet ik denk dat je heel bewust bent van wat je doet. Nee, dat is absoluut... Nee, dat is niet waar. Ik ben helemaal niet bewust bezig met iets te doen. Ik, doe, ik weet wel... Kijk, er is maar één ding wat ik kan... Mijn manier van schrijven eh, is wel veranderd... ten opzichte van die paroolstukken bijvoorbeeld. Want het woordje want... Laat ik bijvoorbeeld heel graag weg. Als ik nu, nou, want ik vind dat als die twee stukjes niet door want aan elkaar. Want dat wand doe jij zelf wel met je hersenen. Dus dat soort dingen laat ik weg. Dus ik, ja, maar dat is alleen maar om de verbeelding van lezers ja, te stimuleren. Ja, natuurlijk. Precies. De hersenen zelf het werk laten. Maar je hebt wel degelijk, ook al zeg je soms expliciet, ik wil het eigenlijk weglaten... maar ik heb wel een mening en ik heb wel allerlei ideeën over de wereld... en ik wil ze liever niet hebben, maar ik heb ze wel. Dat, dat is een soort ene kant van A.L. Snijders... en er is een andere kant die, uh, die neigt naar... de Taoïsme zelfs. Ja, dat is mijn favoriet. Ja, de... Het is het enige isme dat overblijft. Als je alle anderen kijkt, van dat christendom weet je wel op een gegeven moment hoe het in elkaar zit. En, en de uh, islam ook en zo. En, bijna alle. Filosofieën, niet die echte grote, dat kun je niet begrijpen. Wittgenstein en Kant en zo. Maar eh, gewoon die voor alle mensen zijn, die zijn er Behalve het Taoïsme, dat is het enige isme wat zo raadselachtig en in zichzelf eh, eh, contradictoire is. Tegensprekend en het eh, niet toelaatend. Alleen al die de oerzin van het Taoïsme. De weg is bestendig daadloos. Nochtans blijft niets ongedaan. Dat is zo'n onbegrijpelijke zin. Want ze laten al niet toe, bijvoorbeeld, om te zeggen wat Tao betekent. Dus er worden boeken volgeschreven met interpretaties <laughs> van de Tao. En de Tao onttrekt zich steeds overal aan. Zoals het ja. leven zich ook altijd overal aantrekt. Tuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Maar er is eigenlijk, ik zou je bijna vragen om ja, zo'n verhaal erover voor te lezen. Ja, ik kan het doen, ja... Ik vraag natuurlijk ook aan, aan alle luisteraars om mee te doen. Je kunt ook ja. aan, aan Peter Muller of Aal Snijders... vragen stellen of meepraten. Over wat. Raad geven. Hoe ik moet leven. Nou, uh, uh, dat vind ik al een goede. Ja, dat is ook fantastisch leven. How to live, what to do. Hè? Ja. Dat is toch. Je kunt ja. daar dus eens over bellen: 0800-1121. U kunt daarover in gesprek raken, met ons meedoen. De vraag die ik eigenlijk opper is: van wat is nou eigenlijk de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar? of in algemene zin op het niveau van de Nederlandse dan wel de wereldpolitiek... of op het persoonlijke vlak. Um, en anders gaan wij gewoon natuurlijk samen door. Dat kan, dat kan natuurlijk ook goed. Ik krijg een, in ieder geval een mail binnen van dokter Anders Jan Griezen. Um, die oppert dat ik weer in mijn element ben... Hè? Zo begint de mail. Dat goed hij begin. kent je dus. Nou ja, kennelijk van uh, de radio. Ja, dat bedoel ik. Uh, hij vindt jou vooral heel erg interessant. Ik had al wel van de heer Snijder gehoord. Verkeerd gespeld trouwens, maar dat vergeven we hem. Dat maar niet op deze manier. Niet. Mooie verhaal, fantastische verhaaltjes. Warm ook, heerlijk. Mijn slechtste ervaring, waarom het nou de slechtste ervaring moet zijn. Wat denk je? Twee, de hetse tegen allochtonen door Wilders en co. Uiteraard stemmingmakerij. En één... Maar de ergste ervaring? Die neoliberale brutalen die de crisis maakten en nog de verkiezingen winnen ook. Hoe denkt Snijder over het gezegde, mensen krijgen de regering die ze verdienen? Ja. Uh, zo. Dan ga ik even zitten en nou dan leun ik even rustig achterover. Die laatste is natuurlijk altijd goed, want daar kun je niet aan ontkomen. <laughs> hè, als je de regering, als je dat, die mening bent toegedaan. Ja, ik ben het er gewoon mee eens. Het is natuurlijk een cliché van je welste, maar die zijn niet voor niets clichés. Namelijk omdat ze waar zijn. Mensen ja. krijgen de regering die ze verdienen. Ja, dus je, je wij sfeer, hebben, wij... de is in het land... De laatste, laten we zeggen, tien jaar, zo, sinds Fortuin, of zo, is van die aard dat dit allemaal uh, gebeuren kan. Ja. Ja. En is dat dan niet iets waar hij maakt zich daar kwaad over, dokter ja. Anne Jan Griezen? Maak jij je daar dan niet kwaad over? Nou, ik je hebt vooral... al gezegd dat je dat niet, dat je, je Ja, jawel, ja, kijk, jawel. Nee, ja, ja, weet je waar ik me. Nee, ik schrik. Toen, we, toen ik hier net zat achter deze microfoon. Eh, toen was er nieuws. En in dat nieuws werd gezegd: dat raakte mij meteen. dat de pensioenfondsen nu, dat je je schrap moest zetten. Want dat de pensioenfondsen, het ABP is mijn pensioenfonds, ambtenaren. En uh, daar krijg ik maar een gedeelte trouwens van... omdat ik de 40 werkjaren niet heb volgemaakt, maar maar 22. En nu hoor ik dus gewoon een uur geleden... over deze radio in dit, uh, deze mm -hmm. studio... dat ik me schrap moet zetten, begrijp je? Dus ik hoop dat je me nog vaak uitnodigt. Oh, nou ja, hier verdien ik niks mee, maar ik hoop dat ja, mensen... Maar je me... boeken toch wel? Dan verkoop je weer een paar boeken. Ja, een paar boeken, ja. ja. Als jij nog een paar keer zegt dat je het zo'n mooi boek vindt... Maar dan, dan, wat, ja, ik vind het echt prachtige boeken. Ik vind nee, dat iedereen ze moet kopen. Maar in die zin wil ik uh, meneer ja. Griezen? Grian Griesen. Met een R, Griezen ja. uh, geef ik hem natuurlijk uh, uh, gelijk. Ja, ja. Ja. Alleen die brutaliteit waar hij het over heeft... dat is dus niet van een stelletje uh, aanwijzbare bankiers. Dat is een hele sfeer die er... Uh, ja ontstaat. Hè? Dat Voel doen we, aan... we allemaal aan mee, bedoel je eigenlijk? Ja, ja, dat doen we allemaal aan mee. Dat wil ik toch en, wel. Dat is wel, klinkt braaf. En, maar en ik, hoe eh, ontstaat dat dan? Want... Dat weet ik niet. Kijk, in mijn... ik ben nu uh, 74 jaar en ik zat in Amsterdam op het Spinoza Lyceum. En daar zaten allerlei jongens op op school, die waren net zoals ik zo, allemaal op een of andere manier links. Hè. Dat was een rode school, ook het Spinoza Lyceum. Het was een openbare school door de stad opgericht. En dat was dus niet christelijk of iets anders, ideologisch. En daar waren alle leraren waren daar links en wij ook. In allerlei, hè, in allerlei vormen van, van, van linksheid. En ik herinner me ontzettend goed, het is dat op een gegeven moment allerlei jongens die ik kende... en die allemaal in de studentenvakbond zaten en zo. Ik trouwens niet, want ik stond er wel een beetje. Maar dat die jongens op een gegeven moment... en dat was, denk ik, vermoed ik in de jaren zeventig... ineens rechts werden. Ze gingen beleggen en, ze gingen, en dat zag ik bij een heleboel gebeuren... Die vonden dat linkse gedoe, dat was echt overleefd. En die werden nu openlijk rechts. En gingen allemaal rechtse dingen zeggen. En je moest verdienen. Het bleven nog dezelfde aardige, vrolijke jongens. Ze waren alleen van links rechts geworden. En... Ik dacht dat het allemaal folklore was. Ik geloofde het om te beginnen niet echt. Zoals ik ook jaren niet heb geloofd dat Gerard Reven echt katholiek was geworden. Want ik dacht dat het een geniale vorm van provoceren was. En heel langzaam dronk tot me door dat hij echt katholiek was. Begrijp je? En zo was het met hun rechtsheid ook. En, en dat heeft werkelijk... Decennia zou je wel kunnen zeggen, heeft het uh, uh, de tijd genomen... tot ik me realiseerde. Dit is echt zo, begrijp je? Als... En dat, dat is de tijdgeest in een mensenleven, in het mijnen bijvoorbeeld. Gewoon en Dat zijn de... ontwikkelingen waar je als individu nee. part nog deel aan hebt. Dat om te beginnen. Maar we nee, waaien maar... dan een bepaald, met z'n allen een bepaalde kant op. Ja. Precies, ja. Dus steeds maar dat beeld van die, uh, die klepel aan die klok... die zulke bewegingen maakt. Is... Ge... Je kunt er geen fluit aan doen. Je kunt er geen fluit aan. En hij komt steeds terug. Hij gaat nooit verder dan hier. En dan gaat hij weer terug. Dus er, er komen zeker reacties hierop. Is, de, is dat ook die Tao-zin... de weg is bestendig, daadloos... Nochtans blijft niets ongedaan? Dat is een zin die zich... Hier, nee, die onttrekt zich hier totaal aan. Oh. Dit is allemaal uh, klein gedoe. Dat is, uh, dat is waar elke vakbonds, vakbondsman hels wordt van wordt. In ja. die zin, ja. begrijp je? Ja, natuurlijk. Dus ja, ja. ja jij hoort niet bij die vakbondsmensen. Nee, maar ik jij hoort, ik jij heb... kijkt dat aan van, ja, vakbondsmensen. Precies, maar ik heb ook niet de macht om een uh, Taoist te zijn. Dat noem ik me helemaal. Ik vind het een raadselachtig, boven alles staand, uh, staande visie van die Taoisten. Ze zijn ook heel divers. Er, zitten, er zijn allerlei stromingen bij die je puur fascistisch kunt noemen, begrijp ik? Bij Taoïsme? Ja, he? hele militaire en, en, en, en, en kapotmakende stromingen zitten erin. En ook hele, wat wij dan, humanisme zouden noemen. Dat is echt, ja. als je je daarin verdient... Ja, dat dus is... de Tao Te Ching is een... Ja, alles zit erin. Ja, alles zit erin. En dat maakt het dan ook weer zo ja, um, ongrijpbaar, raad, ja. tegensp vol tegenspraken natuurlijk. Ja. Roeline luistert mee en die heeft ons opgebeld. Dat kan u zelf ook doen met 0800 112. Roeline, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik had een vraag aan meneer, meneer Muller of meneer Sneijder ja. over het taoïsme. Want een van mijn lievelingsboekjes, een klein boekje, dat is de Tao van Poe. Ja. En dan wordt het Taoïsme uitgelegd aan de hand van uh, Winnie de Poel. Ja. Ja. En eh, toen hij dan dat verhaal vertelde ook over hoe hij in een bos wandelt... dacht ik, eh, meneer Snijders lijkt een beetje op een scharrelende beer in een bos... die oppakt wat hem uh, voor de voeten komt. En er is in dat boekje ook een prachtige zin van... door niets te doen, alles te doen... En omdat hij van die kleine stukjes schrijft... waar dan Vogelaar een grote verband in ziet... doet hij dan misschien niet, maar doet hij wel alles. En of hij dat boekje kent, dat vraag ik me af. Want ik ken die grote Taoïstische boeken, ken ik niet hoor. Nee. Alleen dat kleine boekje. Wat ik ja, kreeg. dat heb ik ook, heb ik ook gelezen, ik ja, vind dat vind kleine boekje. Ja, ja, dat is een heel, Want dat is het begrip, hoe wij... Dat ja. Is, ja, ja, dat, dat, dat is, is het... Uh, ja. Dingen doen door niks te doen. Ja. Ja, ja, ja. daar ben ik heel... erg. begrijpen jullie dan wat dat betekent? Roeline, wat betekent dat dan voor jou bijvoorbeeld? Nou, niks ik, ik ben soms een beetje behoorlijk sloom, vind ik zelf. denk ik, ja, maar op het moment dat, dat er iets moet gebeuren, doe ik het toch. Dus het, het komt gewoon op je pad. Je, ja. je, je, je, je zet je zintuigen open en dan doe je wat je wat je op dat moment moet doen, en dat is soms niks... en dat is meer dan dat je um, geprogrammeerd iets gaat doen... wat je eigenlijk niet wil. Ja, absoluut is dat waar, ja. Het grootste, de, de grootste van waar we het nu over hebben is het fanatisme. Begrijp je? Die 'we-wij' mensen die kunnen niet fanatiek zijn... want het is precies zoals u zegt... Je bent een beetje sloom. Ja, ik, ja, mijn moeder noemde mij ook vaak slomen. Hé, hey, slomen, riep ze dan. Maar dat is geweldig. Dat is een groot compliment ja, eigenlijk. Ja, dat is een groot compliment. Want wat u zegt, maar als het gebeuren moet, gebeurt het toch. Ja, zo zit het in elkaar. Zo eenvoudig. Ja. En dan, dat kan ook behoorlijk pittig zijn dan. Ja, absoluut, ja. Dat is dan ja. gebundelde energie op dat moment. Ja, dat kan ja. heel goed gebeuren. Het is ja. een prachtig gesprek. Ik heb ervan genoten. Okay. Nou, ja. Het is nog niet eens afgelopen. Ik vind hey, het wel leuk dat je. Hè? Gelukkig niet. Nee. Nou, dan ga ik verder luisteren. Goed, dag je dankjewel. Ja, oké. Okay. En ja. Uh, leun rustig achterover. Ja, ik zou eigenlijk wel kunnen vragen of je toch dat verhaaltje over bestendig. Daadloos kunt voorlezen. Jij ja, of een ander? Verhaal. Nee, nee ze, jij hebt het boek voor je en ik weet het is overigens uit, uit vijf bijlen. Ja, dat is ja. dan het bundel die ik bij me heb. Daarna zijn er ja. nog een paar. Dus ik ja. heb nou eenmaal dit ja, bij ja, me. Ja, ja, ja. Lees voor. Dit, dit boek ben ik heel erg aan gehecht. Waarom? Omdat het 666 uh, bladzijden heeft. Dat weet ik niet. Uh, van tevoren is dat onbekend. Ik krijg dus een drukproef thuis <laughs> en dan blijkt dat. Is het getal van de duivel. Ja, van het beest. Dat is ja. het getal van het beest. En het getal van het beest is tegelijk... mijn lievelingsverhaal van Neskio. Oh ja? Ja, het getal van het beest staat daarin. Dat is zo'n fantastisch verhaal. Nee, Neskio is een van de, een van, een, een, een van de favoriete schrijvers. Ja, ja, ja, daarom ja, had ik ja, die, ja, die ja, verzamelbundel ja. ook meegenomen. Ja, en dat dat is mij weg, aan, verzameld ja. prozen en ja, nagelettend. Het getal van het beest is een verhaal van hem. En is dat lang? Die, ja, dat is niet... Uh... Dat kunnen we niet voorlezen. Nee, dat kunnen we niet voorlezen. dan nou, doen we dat niet. Nou jawel, als je vraagt of de EO een nachtje thuis kan blijven... kunnen wij wat verhalen van uh, een ook voorlezen. Ik zie mijn collega van de EO, EO nog niet, niet binnen. Oh. Is nog, ik kan het niet vragen. Oh, Hij nee. komt zo. Dat is na twee, pas. Hè? Dus jij wil dat ik uh, dit ga lezen. Oh. Is oh. dat wel wat, vind je? Het is overigens niet de EO, kan ik je melden. Want oh. het is vandaag dinsdag. Ja, normaal zit ik op maandag hier, oh, dus ik denk o, goed, dat Theo... Eos... Maar het is wakker Nederland dat zo komt. Oh, wakker Nederland. Nou, die willen was wel iets van deze keer. Ja, absoluut. Ja. Nou goed, ik lees ja. dus ja. Uh, op jouw uh, initiatief bestendig daadloos. De, het is een langer verhaal. Ja. De weg is bestendig daadloos, nochtans blijft niets ongedaan. Je kunt in plaats van nochtans net zo goed of beter toch gebruiken. Het is de kernzin van het Taoïsme en ik gebruik hem vaak. Vooral om te epateren natuurlijk. In de supermarkt, de fietsenstalling, de patatkraam. Ik houd nog in ere omdat ik het in die vorm heb leren kennen in de uitgaven van Duivendak. Ik leerde als leerling en als leraar dat thans en althans TH hebben en nogthans HT. Als ik me realiseer wat ik allemaal geleerd heb in de afgelopen 70 jaar... word ik gegrepen door een groot verdriet. Ik begrijp niet waarom ik door zo'n gedachte verdrietig word... en dat is het waarschijnlijk juist. Gisteravond aten we bij de familie Varkas... die vroeger in de Spaarndammerstraat woonde... maar tien jaar geleden naar Twente is verhuisd... omdat Karel Varkas daar een betrekking had gekregen. Zijn vrouw Martje volgde hem. Het is een gewoon huwelijk. We zaten tot twaalf uur in de lauwe tuin, 5000 vierkante meter... die bezocht wordt door talloze struweelvogels. Karel zei... De weidevogels zijn verdwenen, maar aan struweelvogels geen gebrek. Karel en ik kennen elkaar vijftig jaar. We kwamen elkaar in 1957 tegen in de oude manhuispoort. Hij kwam uit het Centraal Station gelopen, zijn eerste wandeling door Amsterdam. Hij was er nooit geweest, hij ging zich inschrijven. Hij vroeg mij de weg en vroeg ook hoe Amsterdam was... Ik zei, ik weet het niet, ik ken niets anders, ik ben nooit weg geweest. Karel kwam uit een strijdbaar arbeidersmilieu en was verontwaardigd over alles. Hij had het tij mee, want iedereen was over alles verontwaardigd gisteravond ook weer. Hij kende een meisje dat geslaagd was voor het eindexamen... en drie dagen uitzinnig gefeest had. Toen belde de mentor dat ze zich vergist hadden. Ze moest nog herexamen doen. Karel had zich ermee bemoeid, iedereen opgebeld... hij heeft een netwerk, juridische stappen ondernomen... wakker gelegen van de formele gevolgen van een niet-ondertekende cijferlijst... met de vuist op verschillende tafels geslagen. Ik zei, echt iets voor jou. Toen werd hij kwaad. Hij zei, echt iets voor mij. Ik kan niet tegen onrecht. Wat ik doe is natuurlijk. Dat zou iedereen doen. Jij ook. Ik zei, nee, ik niet. Hij keek triomfantelijk vragend om zich heen. Er zaten nog acht mensen aan tafel, die knikten ja. Hij zei, waarom jij niet? Ik zei, ik heb geen zin in deze dingen. Ik zei ook, de weg is bestendig daadloos, Nochtans blijft niets ongedaan. Hij zei, waarom zeg je nogthans? Ik zei, ik volg de editie Duivendak." We luisterden naar het uitzinnige gezang van de struweelvogels. Om twaalf uur gingen we naar huis. Het was nog een uur rijden. Snachts overkwam me weer iets vreemds toen ik in de dagboeken van John Cheever las. In 1960 schrijft hij... Ik vind het niet erg om de geschiedenis in te gaan... als een onbelangrijke schrijver. Dat is het probleem niet. Maar wat ik vreselijk zou vinden, is de reputatie van een schrijver... die zijn talenten heeft verspild in dronkenschap, laksheid, woede en gemelijkheid. Ik heb niet langer te maken met de gewone problemen van armoede... een slecht verlichte kamer, buikpijn. Ik heb te maken met tijd, met alcohol... Met de ...en met de dood. Chiever is en blijft mijn favoriete schrijver. Door de atmosfeer die hij oproept, daar gaat het om, de atmosfeer. Maar wat hij zegt, is baarlijke nonsens. De reputatie van de schrijver na zijn dood, laat me niet lachen... ...na je dood ben je dood, dan is je reputatie in handen van anderen. Daar heb je zelf geen weet meer van en daar kun je ook verder niks aan doen... Want je vrienden van de uitgeverij zijn ook dood. Tjiefer was natuurlijk een de christen. Ik heb niets tegen het christendom als tijdverdrijf. Sjoelbakken, schaken, bolen. Maar dat, je je leef, dat het je leven verpest met speculaties... over de volgende honderd miljoen jaar, dat zit me dwars. Ja, dan zit je dan toch nog iets dwars. ja. Maar goed, er zit daar zo één zo Maar Ik ben er niet verontwaardigd over. Nee, niet zoals die, die ander. Nee, ja. nee, nee. nee, dat begrijp ik. Maar er zit er natuurlijk toch iets in van, van dat, waarom, het, dat, waarom die verhaaltjes van jou zo, ik zo mooi vind. en ik niet alleen. er zijn veel mensen die het. steeds meer mensen die het mooi vinden. Er zit iets ongrijpbaars in, maar ze zijn ook heel rijk en vol. En het heeft te maken met dat idee dat wij natuurlijk toch een soort speelballen zijn van het lot, we worden naar links geblazen of we spoelen naar rechts, de getijden. De en we houden ons dan kranig staande, of het nou de ene kant is... of de andere kant, met prachtige theorieën over onszelf. Maar uiteindelijk we daar, zijn we ook maar een beetje inderdaad die speelballetjes. Maar dat je dat en juist vormgeeft, dat laat zien hoe dat is... en toch ook probeert je eraan te onttrekken, lijkt het wel. Om toch een uniek geluid te laten horen. Het A.L. geluid. Dat is volgens mij waarom het zo spannend is om dat spel mee te maken. Ja, ik, eh, ik schrijf echt op zoals ik ben. Begrijp je? Ik, ik ben niet geposeerd hierin. Ik ben... Eh, eh, zo relativerend is mijn karakter altijd geweest. En dat eh, brengt bijvoorbeeld met zich mee... dat mensen mij eh, soms eh, temperamentloos vinden. Mm. Eh? En dat is absoluut begrijpelijk vanuit hun eh, standpunt. En ik laat me er ook wel eens door eh, meeslepen. Eh? Ik heb bijvoorbeeld een tamelijk eh, rebelse dochter. Mijn jongste dochter is eh, behoorlijk rebels. En die... Eh, ja, die... Ik heb ook een stukje geschreven. Dat kan ik natuurlijk niet vinden. Maar ze is bijvoorbeeld met een Canadees ze is, uh, samen. Ze hebben uh, kinderen. En... Ze zijn vegetariër met z'n allen. Zij zijn het gewoon met z'n tweeën. En dus zijn de kinderen het ook. Hè? Net zoals je islamiet wordt omdat je ouders het zijn. Of christen of atheïst, Zo word je ook vegetariër als je ouders. Ja, daar verzet ik me niet tegen. Maar goed, En toen vroeg die Canadese schoonzoon van me een keer... Uh, uh, uh, uh, waarom ik eigenlijk... Uh, nee, ik, ik vertelde hem dat ik uh, niet wist vroeger uh, dat uh, vlees van dieren was. En toen, toen mijn moeder dat me vertelde, toen ik, weet, ik het een jaar of vijf, zes was... dat dat die koeien waren die we altijd... want ik woonde wel in Amsterdam, maar gewoon op tien meter afstand... van de grens van de stad bij de boerenwetering. En daar liepen gewoon koeien. Dus die zag ik elke dag. En toen zei mijn moeder, dat is wat we eten. Toen heb ik dus een, een hysterische aanval gekregen. Een echte psychotisch moment in mijn leven. En we gaan liggen schreeuwen en trappen op de grond. En toen vroeg, en dat vertelde ik dus... en toen zei mijn schoonzoon... En heeft dat nog gevolgen gehad? Hij bedoelde, ben je toen vegetariër geworden? Dus zei ik, nee, dat heeft bij mij geen gevolgen. En toen kreeg, kreeg mijn dochter natuurlijk een soort hysterische lachbuien. Toen zei hij, nee, natuurlijk niet. Bij jou heeft nooit iets gevolgen. En dat is goed, hoor. Ja. Dat, is wel, dat is wel het wezen dan van ja, de Snijders. Ja, precies, ja. ja, ja. Nou, ik ben heel erg... Uh, uh, betrokken bij het leed van de mensheid. Maar het heeft voor mij geen gevolgen. <lacht> Absoluut niet. <lacht> Bernard Willem. We zijn inmiddels adressen aan het uitwisselen. Want er moet geschreven worden, dat begrijpt u wel. Ja. Um, u mag drie keer raden hoe dit nummer heette. Utopia. Van Goldfrap. Hoe kom je daar nou weer aan? Ik heb van mijn oudste zoon gekregen. Die gaf het me gewoon omdat hij dat... Uh, en ik draaide dat en dan gaat het... Uh, uh, Wordt het een deel en dan verdwijnt het weer. En toen gebeurde er ook iets wat ik uh, leuk vind. Op een gegeven moment belde hij me op. En toen uh, uh, stond hij. Uh, ik denk dat het in de Westergasfabriek is, was. Weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, hij stond bij een concert waar dat meisje optrad. Hij stond aan de voet van dat uh, podium en liet door, zijn, door de telefoon. Liet hij, uh, haar eh, liederen aan me horen ook. En ik kende dat dus gewoon. Verder weet ik er niks van. Ik weet niet waar het bij hoort, bij welke... Maar het is gewoon muziek voor me. Ja. Maar muziek voor je zoon, dat vooral. Ja. Ja, ja, ja, dus het is ja, ook ja. een manier om je te verbinden. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Ja, ik ben toch echt een uh, family man, hoor. Een pater familias ben ik. He. Bas Bosman twittert dat hij het meest bijzondere van dit jaar vind de zakelijke tegenslag niet te waarderen in het privéleven. Het leven is veel meer dan euro's. En wij hebben ook um, contact met Marike. Goedendag Marike. Goedendag Lex. Je hebt al een tijdje moeten wachten hè? Ja, ik dacht die meneer die gaat die 600 bladzijden voorlezen, maar ja, dat viel dat... mee. Ja, <laughs> <laughs> ja, het zijn namelijk eigenlijk hele korte verhaaltjes allemaal. Voor mij zou het mogen, maar goed. Ja, wat, oké. Okay. Wat, wat, wat vind jij, wat is voor jou... Uh, het belangrijkste mij... van het afgelopen jaar, ja? Uh, afgelopen jaar sowieso dat mijn oudste broer overleden is. Ja. Zes weken geleden. En dat toch uh, een stukje, steeds een stukje van je verleden verdwijnt. Uh, en wat betekent dat dan voor jou? Uh, dat betekent uh, twee jaar geleden een uh, broer onder mij en nu mijn oudste broer. En dat betekent gewoon dat je het niet meer kunt hebben over weet je nog. Hm. Toen. En weet je nog zus. En weet je nog zo. Want je bent de laatste van de kinderen. Nee hoor, we zijn met negen. Oh. Maar dit, uh, die broer onder mij en nu de oudste. Dus, maar met de oudste kon ik natuurlijk, daar heb je toch de eerste jaren van je leven mee doorgebracht. Ja. Dus daar kun je het hebben over uh, en ik belde elke maand met hem. Van weet je toen nog en weet je, je dat? En dan was ik wat dingen vergeten en wist hij dan nog weer. En ja, ik heb jou een telefoon gehad toen heb je het dorp gedraaid van Wim Zonneveld voor hem. Ja. Ja, ja, dat weet ik nog. Ja. Dat is ook op zijn begrafenis gebruikt, ja. trouwens. Ik wou hem nog even voor bedanken. Ja, dat hebben we natuurlijk met veel goedheid gedaan. Ja, ja. Uh, maar wat, wat uh, de afgelopen jaar uh, toch uh, nog meer indruk uh, op mij heeft gemaakt... en uh, die meneer die bij u zit, die had het over het lot, wat niet te keren is. Nou, het lot is wel te keren, dat... Uh, dat, uh, wat heel veel indruk heeft gemaakt is die opstand in de Arabische wereld. Egypte, uh, ik ben zelf in Egypte geweest, Syrië, Jordanië, Libanon, uh, in dat soort landen en in uh, uh, uh, Irak. En dan merk je toch, merk je toen die onderdrukking van die mensen. Wanneer was jij daar? Uh, dat was uh, eigenlijk in de jaren negentig. Uh, eind jaren tachtig tot begin 2000. Toen ben ik... Uh, het eerste land waar ik geweest ben was Libanon. Dat was een, trouwens pas... Dat was in 73. En toen was daar volop oorlog. Daar heb ik uh, toen toch een beetje in gezeten. Dat je iedere keer... Met alarm moest vluchten. En uh, daarna ben ik... Uh, uh, vele jaar later... Ben ik vier keer in India geweest. En in de jaren negentig ben ik... Uh, Libanon, Syrië, Jordanië. En uh, hmm. toen... Uh, dus, je, dus je, kent, je, kortom, je, je kent het gebied heel goed? Ja, ik, en? nou, redelijk goed. Ja. En, maar je merkte gewoon um, ja, die onderdrukking. Dat die mensen gewoon totaal niet in vrijheid konden leven. En ik moest zelf continu uitkijken wat ik deed. Toen ik in Pakistan was, had ik een sigaretje te roken op straat. En uh, ik, uh, toen kwamen meteen een aantal mensen naar me toe. Holland, Holland, drugs, drugs. En uitkijken, uitkijken. En. Uh, in Egypte merk je gewoon die onderdrukking, die, die slaafsheid van die mensen. En ik heb ook best wel veel met ze gesproken. En dan dat, dat denk ik, we leven in Nederland in uh, vrijheid. Tenminste, uh, behoorlijk. En um, die landen, um, die worden zo ontdekkelijk onderdrukt. En dat gaan, gaan ze zo slaafst en onder. En dat raakt me verschrikkelijk. Mm. Uh, want ik vind dat je gewoon... Ja, een vrijheid moet kunnen leven. dat heeft natuurlijk met mijn verleden te maken ook. Maar uh, en uh, ja, in ieder geval uh, de afgelopen jaren dat het volgens mij begon in Egypte. Uh, uh, maar in ieder geval, ik heb op de grond gaan stampen van blijdschap. Dat ik denk ik ben zo blij dat de Arabische wereld in opstand is gekomen tegen dictaturen en tegen dictators en uh, ik vind zo afschuwelijk dat de ene mens het lef heeft uh, uh, waar hij het lef vandaan houdt om een heel volk te onderdrukken. Dat ja. heeft mij mijn hele leven ontzettend geraakt. En uh, ik ben opgevoed. Uh, ik ben in 1944 geboren, dus ik ben ik heb mijn hele leven die verhalen over de oorlog gehoord en over Hitler en wat dan ook. En uh, het, het het het denk ik van hoe haal je het in je hoofd om. Andere mensen, wie denken je wel wie je bent? En is het voor jou die hele ontwikkeling van de Arabische lente... die, dacht ik, in Tunesië begon... en da daarna ja, dat kan. oversloeg naar andere landen? Ja. Maar dat maakt natuurlijk niet veel uit. Is dat voor jou een groot teken van hoop? Ontzettend. En ik, ik juich het zo ontzettend toe. En ik, ik, ik, wat mij natuurlijk haakt, en dat is altijd zo... wat ik erg vind, dat het zoveel doden heeft. Dat zoveel ja. mensen... Ja, hun leven moeten geven voor de vrijheid van hun medemensen in dat land. Maar dus het gaat iets vanuit van het komt toch goed. Ja, en dat, dat, dat, dat heb ik ook. En dan denk ja. ik, hoop dat, dat het ene land het andere besmet. En uh, dat ze elkaar besmetten en dat de een het andere stimuleert. En dat die Arabische wereld uh, uh, en wat voor landen ook ja. uh, niet meer pikt. Dat ze door dictators onderdrukt worden. En nu, nu, nu lees je ook weer van... Die, die Korea, die Kim, uh, huppelepup. -hup. En dat mensen verplicht zijn om te huilen en om te rouwen, rouwen om hem. Terwijl het misschien een hart, denk ja. ik, ben eruit die opgeduwd ja, is. Nou, daar moet het misschien ook nog gebeuren. Um, Peter, oftewel Aal Snijders, Peter Muller. Uh, Aal Snijders is pseudoniem van Peter Muller. Oh. Zie, zie je het uh, ook zo hoopgevend in? Zo van een definitief een goede een wending ten goede daar. Je hebt het al over Gaddafi gehad, hè, dat je die laatste weken van Kadhafi... Nee, ik ben er een, een, ietsje somber over. Maar ik vind het wel fantastisch natuurlijk dat dit kan gebeuren. Ja, ja. Dat vind ik echt... Uh... Of is dat gewoon de, ik... de klepel die dan weer even aan die kant uitslaat... en dan weer terugkomt straks? Nou ja, er moet wel meer gebeuren dan... Uh, hè? Want uh, uh, dat hele soort van maatschappij... dat verander je natuurlijk niet uh, in een... Uh, 14 dagen in een democratie, dus dat uh, ja. zal nog wel een tijdje van. duren. Maar het is natuurlijk prachtig. Ja, ik vind het prachtig. Maar meer op, uh, vanwege het theatrale gevoel ook, dat een dictator ten val komt. Die man in, uh, in Jemen, die heeft daar 33 jaar gezeten, zeg. maar die wil eigenlijk nog steeds niet weg. dat is wel he Ik heb wel heel veel uh, primitieve gevoelens, hoor. Bij, uh, het, <lacht> bij de val van een dictator. Maar die deel je met Marike, geloof ik. Nou, nee, van mij mogen ze vallen, maar ik ben niet zo somber als die meneer. Nee. Ik, uh, ik heb een ontiekelijke scherpe intuïtie en een beetje een voorgevoel. En ik, ik heb het idee, en het zal nog wel twintig jaar duren, maar dat de boel opgeruimd wordt. En dat, dat het toch zich ten goede keert. Nou, dan, dan hoop dat ik dat ik je. Ik dat Dat hoop ik dat je gelijk hebt, Marieke. En dank dan stel ik je over twintig jaar terug. Is ja. je <laughs> dan zit ik hier nog. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Dankjewel. Hey, ik uitzending. je ja, uitzenden. Ja. Dankjewel. Doei. Um, kan je tegen kritiek? Ik wel, ja. ja? Nee, ja, dus laat maar horen. Ik krijg mee. twee mails binnen, een van Sjoerd Koenen. Ja, het hoeft niet hoor, maar heel kort. Geachte heer Bolme, ik vind de schrijver Snijders drie keer... Snijders verkeerd gespeeld trouwens, weer anders verkeerd Ik vind de schrijver Snijders drie keer niks. Maar ik wens u een goed uiteinde en een succesvol 2012. Ja. Nou, dank u wel. Ja. En Bouma, wat jammer. Zo'n geweldige man, eerste uur. En ook nog een overtuigd atheïst. heel opluchtend op de radio... Er zijn meer dan die paar procenten vrij van godsdienstmensen... die u noemt op bevolking. En dan plotseling toch een isme. Tao-onzin. Beste heer Snijders, ga toch uit van uw eigen geweldige persoonlijkheid. Toch wat teleurgesteld. J.R. Oh. maar Ik heb hem toch, ik heb toch duidelijk uitgelegd... dat de, juist de ongrijpbaarheid van het Taoïsme zo interesseert. Eigenlijk is het Taoïsme ook niks. is niks. Nee, dat moet... Nee. Ja, ik vind het wel goed dat hij zegt dat je absoluut... Hij, hij is heel streng, die meneer. Dat je geen enkel isme mag... Uh, maar juist het enige isme dat ongrijpbaar is... kan hij daar niet even een uitzondering voor maken. Want waarom mag geen enkel isme? Eh? Waarom mag het niet eigenlijk? Van hem. Nee, maar van, van jou ook. ook niet. Nou ja... Kijk, bijna altijd betekent het toch, uh, uh, uh, buiten mij is geen waarheid. Hè? Dat zit me er wel dwars in, maar dat hebben die Taoïsten bijvoorbeeld helemaal niet. Ik bedoel, het communisme, het fascisme, het christendom en het islamisme... hebben allemaal een duidelijke, uh, uitsluitende, exclusieve hè? Uh, uh, boodschap. En dat hebben de Taoïsten helemaal niet. Dus in die zin is het wel een isme. Maar uh, is het zo ongrijpbaar dat ik me er wel uh, thuis blij bij voel. Maar deze... Uh, uh... Criticus, die wil dus echt. Alleen, hij wil ook een, in, een isme, namelijk het individualisme. Hè? Ga uit van je eigen. Dat vind ik wel prima hoor. Het is wel goed wat hij zegt. Ja. Maar ik ben niet zo groot en sterk. Ik moet nog een klein ismetje hebben. waar ik een beetje tegen kan leunen en snikken. Uh, een van de, uh, volgens mij is meneer Hoekstra, luisteraars die niet, of ik wou zeggen het, mensen die hebben opgebeld... Die, maar die niet aan de telefoon willen komen... vraagt wel of je iets met Nietzsche hebt. Meneer Hoekstra inderdaad. Ja, dat is gewoon een... Uh, ja. Daar heb ik alles mee, natuurlijk. Ja. Die was wel echt woedend. Dat ja, was wel een woedende ja, filosofie. Ik, ik ben ook geen Nietzsche, maar en, ja, die was heel erg woedend, ja. Maar nou, dat is wel een filosoof die je. Uh... Tuurlijk, ja. <laughs> ja. Die zegt het op zo'n manier. Dat ik denk van, ja. ja dat wat is... moet je daar dan mee? Ja, dat is, ja, dat is buiten elke kijf. Nietjes ja. uh, is. Uh, ja. Een moet eikpunt. Ook, ja. Moeten we allemaal weer gaan lezen? Dat zou ik doen, ja. Dat zou ik absoluut doen. Wat mij uh, treft, of treft als ik die lees. En, en ook of, uh, nou, als we het zo over de dingen hebben. Je bent geboren in 1937, dus je hebt de oorlog meegemaakt. Ja. Nou, is dat voor veel schrijvers, zeker in hun jeugd, toch ook een soort eikpunt. Hè? Dan... Maar die oorlog in jouw verhaaltjes is helemaal niet zo sterk aanwezig. Nee, maar dat was hij ook niet bij ons. Hoor. Ik Amsterdam? Wel... Je hebt dus de hongerwinter meegemaakt in de stad. Ja. Toen ja. was je zeven. Ja, ja, toen was ik... Uh, nou, dan heb je hem heel bewust, jaar... heel bewust meegemaakt. Ja, ja, we hebben ook die dingen gehad op, uh, op zo'n klein uh, uh, Echt, die dingen die je leest, die hebben wij een beetje meegemaakt. Uh, bloembollen eten en zo. En zo'n klein kacheltje in de kamer met uh, kooltjes en zo. Ja, dat hebben we gehad, maar dat heb ik helemaal... Hier. Mijn vader had een, uh, een plekje onder de trap... Maar ik geloof pas dat wij daar, of ik daar na de oorlog uh, uh, achter kwam, dat daar een schuif zat en dat die dan als er een inval was... We, we hebben wel, uh, ik heb wel verschrikkelijke dingen meegemaakt, maar... Ik, eh, ik maar bedoel, wat bedoel je dan? Wat, wat nou, bedoel? dat onze buren... We wonen in een klein huisje, in een klein straatje, in de rivierenbuurt... heb je een heel klein subbuurtje van alleen maar Zee Zeeuwse water. Hè? De Volkrak, Haringvliet, Deurlo, Roompot... Dat is een buurtje. Dat is De grote rivierenbuurt heb je bij de Scheldestraat en de Maastraat. Uh, Maastraat daartussen. En je hebt een heel klein buurtje en daar woonde ik in. Met kleine buurtjes. Dus die mensen die, uh, uh, uh, uh, waar je bij woonde op de trap, die waren heel dichtbij. En dat waren joden die boven ons woonden en die zijn er op een nacht kwamen de Duitsers en zetten van dat kleine straatje twee uh, auto's neer... dat je er niet we weg kon lopen en haalden toen uh, de, de Joden eruit. Uh, en die hoorden wij op de trap. En het uh, was allemaal ontzettend uh, achteraf ook beklemmend... dat we dat uh, toelieten... Maar mijn vader heeft ook een heldendaad uh, gedaan. We hadden ook beneden, schuin onder, onder ons, woonde een, uh, een Jood. Uh, en die was getrouwd met een... Dat ontstond toen dat woord, in mijn leven tenminste... met een christenvrouw. Hij was met een christenvrouw getrouwd. En die waren een tijdje... Eh, waren, ze, eh, eh, mochten, waren ze enigszins geprivilegeerd? Ze hoefden niet eh, meteen weg. Later is natuurlijk alles weggevaagd. Maar er was een tijd dat je eh, dispensatie kreeg als Jood als je met een christenvrouw was hm. getrouwd. En toen werd hij toch eh, opgepakt. Ik weet niet of het bij dezelfde gelegenheid was. En eh, toen is mijn vader. Uh, uit verontwaardiging, dat was toch heel bijzonder van hem... naar de uh, Uiterpenstraat gegaan, wat later de Gert van der Veenstraat was. En daar zat uh, de SS... Denk ik dat het was. Of de SA. En daar werd hij, Daan Blom heette hij, werd daar gevangen gehouden. Dus mijn vader naar binnen gegaan. En toen heeft hij waarschijnlijk, ik weet niet meer, een van die drie... de drie van Breda, eh, Lagus misschien, was daar de baas. En die heeft hij gesproken. En toen heeft hij tegen hem gezegd dat hij zijn eigen regels overtrad... En daar waren ze zeer <laughs> gevoelig voor, <laughs> die moffen. <laughs> ja. hè? En toen is Daan Blom vrijgelaten en meteen ondergedoken en heeft de oorlog overleefd. Dat, dat is dus een, een vorm van ingrijpen, van handelen. Ja, ja. Ik weet niet nou, of dat, dat, dat valt onder het begrip wie-wij, waar het weer eerder over had. Er is een, een luisteraar, Paul van Loo, die over dat begrip wie-wij... Nog schrijft um, dat je eigenlijk niet weet hoe je het moet vertalen of duiden. Ja. Daarom moet telkens toegevoegd worden dat het niet betekent niets doen. Nee. Het is wij, wie wij. Het doen van het niet doen. Het ja. doen van het niet doen. Ja, precies. En volgens mij heeft het ook wel eens vertaald geweest als niet storend ingrijpen. Maar goed, dat oh. is. Maar dit is een. Zeg jij dat? Nee, dat, dat voeg ik daar weer toe, ja. ja. Ja, dat is het. het, is dus, het maar jouw vader heeft ja. ingegrepen ja. Ja. op een. Storende, niet storende ja, manier. Ja. Wie en, zal het zeggen? En heeft daarmee onze eer eigenlijk een beetje gered. Omdat nou. wij verder tot de, ik natuurlijk niet, maar hij tot de toekijkers behoorde. Ik vind maar dat jij de eer die... ook wel hoog houdt, nou, Peter ja. Muren. Maar, maar toch niet op dit punt. Nee, natuurlijk niet, en, maar wel verder. De rest... Ik hou niet van die helden verhalen van na nee, de oorlog. Dat, nee. ja. Ja. <laughs> maar wat ik zei was dat het zo weinig erin voorkomt. Ik hoop dat jij nog lang blijft zitten... lekker comfortabel op de rand van de wereld. Ja. Ik vond het geweldig dat je er was. Oh, ja, ik en vond ik het uh, ook leuk. In een, in en ik en moet de, het klassieke de, uh, uh, ding zeggen... is het nu al voorbij? Ja, ja ik kijk op zijn horloge, echt waar. Ja. Ik kijk op zijn horloge, dames en heren. Ik dank u wel. Morgen... Heeft Eilco Span te gast. Um, Rick Torfs, die is hoogleraar kerkelijk recht. Nou, dat sluit mooi op dit gesprek aan. Belgische senator ook, een mediapersoonlijkheid. Ze zullen het hebben over vrijheid. En volgens mij is het Harm Edens, die morgen presentator is. Harm. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Harm, jij hebt het met Rick Torfs. Ongetwijfeld over de vrijheid van meningsuiting en een heleboel andere dingen. Um, en ook over moed bij de leiders. Want Rick vindt dat dat ontbreekt. Is hij zelf wel eens moedig geweest? Ik zou zeggen: goeie reis. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.